4 uur. Zit van der Linde met het NOS journaal. Egyptenaren hebben voor de tweede dag op rij gedemonstreerd tegen corruptie bij de overheid en tegen president Sisi. Dat gebeurde na een oproep van een populaire zakenman die vloogt over corruptie bij het leger. In Suez kwam het gisteravond tot confrontaties met de veiligheidstroepen. Daar zouden gewonden bij zijn gevallen. Een demonstrant zegt dat de politie traangas heeft gebruikt... en dat er schoten zijn gelost. Demonstranten kunnen in Egypte tientallen jaren celstraf krijgen.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 Een Amerikaanse man is in Tanzania verdronken tijdens een huwelijksaanzoek. Hij dook zonder zuurstofflessen naar het raam van een hotelkamer onder water in een resort waar hij met zijn vriendin verbleef. Hij drukte een briefje tegen het raam waarop het aanzoek stond geschreven en kwam daarna niet meer boven. Toegesneld hotelpersoneel kon niets meer voor hem betekenen.